Middernacht, het begin van maandag 24 september. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Facebook is mede verantwoordelijk voor de rellen in haren... vindt de Duitse minister Eigner van Consumentenbescherming. Ze vindt dat het sociale netwerk moet voorkomen... dat berichten die voor een selecte groep bestemd zijn... een veel groter bereik krijgen. In Duitsland zijn met Facebook-parties ook rellen geweest. In Haren hebben twee politieke partijen een spoeddebat aangevraagd over de rellen van vrijdagavond. Ze vinden dat de overheid tekort is geschoten in zijn plicht om burgers en hun eigen dommen te beschermen. Of en wanneer het debat er komt is nog niet duidelijk. Bijna alle 36 mensen die zijn gearresteerd bij de rellen zitten nog vast. Er is er één vrijgelaten. De afgelopen dag was het politiebureau in Haren extra open voor aangifte van schade. 25 mensen maakten daar gebruik van. Nederlandse webwinkels hebben nauwelijks last van de economische crisis. Het aantal aankopen via internet steeg het afgelopen halfjaar met 15 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Thuiswinkel.org, de belangenorganisatie van webwinkels... zegt dat er per bestelling wel minder werd uitgegeven. Online aankopen hadden in de eerste helft van dit jaar... een gemiddelde waarde van 110 euro. Dat is een daling van 5 procent.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 Welkom bij de Echte Jan en de Radio van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeldhulp bij het geluid heb je op EchteJan.nl. En de eerste op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Jan en Radiospel. Het telefoonnummer is 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geluid in. De stelling van vanavond is: bij chaos zoals in de haren moet de politie veel, maar dan ook veel harder optreden, Jan. De lange lat moet erover. Een heerlijke stelling. En Echte Jan, dat ben je of het Dat is genetisch bepaald, weet je. Dus bied jij je excuses aan namens heel Europa voor een kritisch filmpje over en roep je ook gelijk dan maar op om zelf zelfs een censuur te gaan doen... om de hysterische moslims niet op het lange tenen te gaan staan. Zoals de voorzitter van het Europese parlement, Martin Schulz. Dan ben je dus een ontzettende Jan-Jan. Dat ben je dan zeker, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja. Hallo, daar zijn we weer. Joppie maar Cohen. Wat zei hij? Kan het nog een keer? Hallo, het kabinet zoekt het oh. maar uit. Het kabinet zoekt het maar uit. Ah, uh, je? ja, het was Job Cohen. Uh, we hebben natuurlijk een tijdje niet meer van Jesmy Cohen gehoord. De man die de burgemeester van Nederland wilde worden, liet in het parool opschrijven dat de VVD de PvdA nodig heeft. En de PvdA de VVD zeker niet. Wat een onzin. Hè? Maar er is Joppen en de Pop met alle macht buiten de campagne gehouden. Wegens het zekere uitkramen van onzin begint hij alsnog. Nu, Jop, landelijke politiek is zeg maar niet helemaal jouw dingetje. Ongelooflijk, hè? Roepen. Nee, nee, de VVD heeft de PvdA nodig en andersom niet. Waar, waar, waar had hij dat vandaan, die man? Uh, misschien uit het feit dat er theoretisch over links een coalitie te maken is over rechts. Uh, nou, nou, toch op in ieder geval nee, goed, Joppie Cohen. Uh, zoals altijd, uh, Johan. Hey, oké. Okay. Een uh, geheel uh, uh, andere orde. Pieter en broertjes. Ja, dat lijkt net uh, Afghanistan, hè, als je dat zo hoort. Dit is totaal uit de hand gelopen. Ik ben een argeloze burger die nu in deze functies terechtkomen. Argeloze burger! <laughs> Nou ja, wij zijn ook allemaal argeloze burgers. De voormalige baas van de Volksland is door zijn vrienden aan de PvdA in een burgemeesterspost gekomen. In Hilversum. jawel, hier waar wij nu zitten in het, in het mediadorp. Er is nu namelijk sprake van een geweldsgolf. Eh, jonge meisjes worden aan stukken geslagen, agenten worden neergebeukt. Vrijdag wordt er nog een broer van een PvdA-raadslid neergestoken om niks. En wat zegt Pieter? Pieter zegt: Het zijn maar incidentjes, mensen, niks aan de hand. Mensen gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen. Mensen. De daders zijn iedere keer morgane mensen, maar dat heeft niks te maken met Kijk, mensen. Nou, in ieder geval. Er is een rare rommel in Hilversum Jan en, en er wordt uh, maar nee, geweldig gepleegd... en er zin. wordt niet echt lekker ingegrepen. Dus nee, want uh, Pieter, uh, die houdt er niet zo van. Van het uh, op zich rotzooi. Het is, is een pacifistische inslag, vind ik, te bewonderen in nee. mensen. Ja, maar uh, je ogen sluiten voor je ellende, nee, nee, dat, uh, nee, dat, dat is niet echt dus, desbrugmeesteres. We, we, uh, we moeten een bestraffende Johan uitdelen hier. Dat dacht ik wel, ja, Pieter. Zin. Als je luistert. Je bent een Johan. Zo. Nou, daar komt hij hoor. Samira Soes. Abou Seyfouddin, waarschijnlijk in in nou, daar heeft hij wel een punt. Uh, Samira Soes, beter bekend als Samira. Die zit dus in de krast omdat hij een aanslag wilde plegen. Omdat hij onwijs gek is op Allah. Ja, en wij niet. Meneer de Haatbaard heeft bijna zijn straf erop zitten. Maar wat doet die domme lul? Nou, die gaat weer een aanslag bereiden, oh. voorbereiden. Maar dan in de bak. Nee. Lekker makkelijk voor de politie. Ja, hij ging explosieven vragen aan een medegedentineer. op een hele moeilijke communicatieve manier. Van: uh, Hey, heb je misschien TNT? Want ik wil graag Nederland opblazen. Dat <tie> is niet handig in de gevangenis. Dus onze Samir A is weer aangehouden. En ik hoop dat ze hem nou eens voor het leven vasthouden. Hé. Hey. Dat rijmde, hè? Mooi. Ik had hem ook. Uh, Samir A, je bent niet ja. alleen de Johan, maar ook een ongelofelijke. Uh, Asus. Ja, en een sukkel. Tovik Dibi. Nou, laten ze allemaal maar lekker de typhus krijgen, dat is één. Zo, de mythes. Ja, er is een man met een mening, dat hoor je wel, Jan. Dat dacht ik wel. Stofvolk is opgetrokken bij het geïmplodeerde gebouw dat GroenLinks heet. En uh, nou ja, die staat nog steeds op. dat is knap gedaan, geen baan meer. Maar buiten bijt goede een in, flink van zich af. Hij voelt zich bedrogen en genaaid. Geeft een sneer aan deze en gene, verlaat met een glimlach. De ground zero van de meisjespartij van Ulander de Ja, ongelooflijk, hij, hij is mede medeorganisaat de hè, maar, totale ja. vernietiging van die partij. En, en, ik denk en, dat hij heeft zelf heel anders ziet. Doen. Hij heeft overwinningsinterviews uh, op dit moment. Van ja... Van, ja Zie je, zonder mij komen ze er toch niet uit. Nee, het is nog een beetje zootje en zo. Dus maar wat is hij dan? Ik denk dat we toch een keer over Libië een ja. echte Jan gaan noemen. Waarom niet? Ah, waarom okay, die jongen okay. die heeft, dat kan ook wel een steuntje. Ja. Dat is wel Echte Jan, dan gaan we hoor. Kom echte, Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, Echte Jan, of Johan, ja Jan, of Johan, we of Johan, Echte Jan, of Johan, ja Jan, Hij is inhoudelijk directeur van het de Amsterdamse debatcentrum de Bali, journalist en tv-presentator, filmmaker en meningmaker. Een warm welkom aan onze gast van vanavond, Yuri Oudrecht. Zo. Welkom Joeri. Dankjewel Jan. Gaat het goed? Ja. Ja. nou lekker Ik ben een beetje geradbraakt van gisteravond, maar voor de gaat goed. Had je gesopen? Er is ook wel wat drank in het spel geweest, ja. Was je toevallig op een verjaardag van een Jan Heemskerk die 50 nee, is geworden? Nee, is nee, nee, nee, nee. <laughs> Heel onafhankelijk van elkaar waarschijnlijk te veel dronken bij andere locaties, met de beste bedoeling ongetwijfeld, toch? Eh, ongetwijfeld. Ja, jullie ja, geen enkel probleem, want uh, we zijn uh, allemaal een beetje van, van het drank hier uh, bij echte Jan. Dus, dus schaam je niet voor je kater, hoor. Dat je, we kunnen het hebben. We beginnen eerst met het eerste blokje, actualiteiten. Nee, dus we gaan we eens eventjes wat er in de wereld speelt met jou bespreken. Als je het leuk vindt hoor. Vind je het leuk? Ja hoor, ja. Nee, ja, ja. Ga je nou. de niet tegen ze te maken. Want voor de rest van hetzelfde, dat zit echt dieven tyfus ook. Laat maar, ja. Ja, dus ja. een beetje. Maar als... Pak, dan gewoon een stukje actualiteit. Nee, je maar Lijfstian, jij zei toen je begon, het wordt tijd dat je wat vrolijker doet en vriendelijker tegen de mensen. En, en dan geef ik iemand een keer een keuze en is het weer niet goed. Nee. Nou, in ieder geval, Joeri, uh, leuk dat je er bent. Uh, Haren, heb je dat een beetje gevolgd of gezeik? Nou, een beetje. En, en nu krijgen we, dat hoorde je net al, de schuld van de sociale media. Ja, die, die zagen natuurlijk ook al van kilometers aankomen. Nou, is het de schuld van sociale media. Het is, het is gek dat het dan toch niet de schuld is van het papier waar de krant op gedrukt is. Ja, dat net, goed, had net zo goed gekund. Nou. De schuld van de sociale media, interessant. Het punt is natuurlijk dat mensen die dat roepen meestal wat ouder zijn... En uh, ja, dit is zeg maar de generatie die vroeger dus de Beatles draaide... waarvan hun ouders zeiden, dat zijn de duivels met het lange haar. Ja, toen was dat schuld van het vinyl natuurlijk. Ja, ja. En, en, en nu die, die generatie is één trapje omhoog geslopen. Het is, die nu, het is, het het is de schuld van de Het is een compleet idioot media. dat je denkt dat de drager van het nieuws... namelijk het internet, de sociale media, ja. de drager, dat, dat die de schuld van gebeurtenis kunnen zijn. De schuld van de gebeurtenis zijn die idioten die daar met fietsen gooien. Dat, dat is de schuld. Ja, dat is helemaal ja. waar natuurlijk. Maar, maar, maar, maar dat is toch wel grappig dat hè, maar de, zeg maar de bestuurlijke uh, generatie die nu aan een de, aan de touwtje in de hand hebben als burgemeester en dat soort dingen... dat die gewoon echt ja, niet geloven. Het gaat ook meteen heel ver, hè? want meteen is er een van de politiedienst... die het een leuk idee vindt omdat ze zelf met hun vikker aan Twitter mogen zitten. Ja, dan. die willen tweets verwijderen. Ja. Het is ook niet te geloven. Op, het, is niet, het, het is niet te geloven. Dus in plaats dat, in plaats dat uh, uh, de politie zorgt dat daar de oorlog handhaf, handhaf blijft... dat dat soort mensen worden opgepakt en zo... nee, ze willen meteen een excuus hebben om met hun vingers aan de media te zitten. Want volgens mij is Twitter een medium. Dus um, uh, we hebben het eerste, eerste um, uh, gevalletje van censuur dan weer binnen. Hé, hey, mag ik eens een uh, advocaat van de duivel? Oh, nee. Ja, hey. noemen we even. Hij ja, is 50, dan, kunnen... he, dan ga ik ja, eigenlijk ja, dat dan dan we dan gaan doen. Nee, maar ik, ik, nou, het is verschrikkelijk als men in wil grijpen in de media. Maar je kunt zich ook misschien... Uh, per se van qua je bedoelingen betichten. Die mensen hebben misschien ook wel... nou, misschien kan ik wel voorkomen. Hoe misleid ook, hè. Misschien kan ik wel voorkomen... dat er volgende keer 7000 krankzinnigen naar een dorpje gaan om de boel te mollen. Ja, maar dan los ik er nog wel een paar jaar. Ja, nee, is het zo? Ja, dan, dan, dan kan je beter alles uh, in de media... Ja, niet, maar maar dat beetje, is altijd beetje... hetzelfde antwoord. Hè. Dan gaan we alles verbieden. En, uh, maar dat, dat had en, president, en had president en Mubarak en, precies, had ook graag ja. voorkomen... dat er 7000 of 70.000 of uh, 100.000 mensen... Ja, naar een plein op, uh, ergens in midden in Cairo kwamen. Ook met Twitter. Um, we gaan toch niet, omdat er, er kennelijk nogal een probleem is... met onopgevoede rotjeugd in het noorden des lands, uh, uh, censuur invoeren? Nee, nee, nee. nee ja, Zij willen dus ja. opruiende tweets verwijderen. Maar nou, ik heb wel nou, ja, al gelijk. Als je, je, je zou nog. Je ja, verwijderen vind ik al helemaal niks. Je zou nog kunnen zeggen. als je werkelijk hè, een opruiende tweet hebt. net als je werkelijk een, een oproep tot geweld doet. Nou, dan moet daar het OM aan te pas komen. en dan word je daarvoor vervolgd. Dat mag natuurlijk niet. Ja. Bedoel, als je een tweet hè, oproept tot het neerslaan van oudjes in haren. Nou, mag niet. Maar de grote maar. grap is dat de politie. Niet... Zelf zegt, wij gaan als politie tweets verwijderen. Dat vind ik nogal op ja, ja, dat vind, dat vind ik nogal ja. heel lastig. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar uh, de politie was ja. daar aanwezig. Uh, er waren uh, geloof ik 30.000 mensen hebben zich aangekondigd om op het feestje te komen. En er is misschien 10% gekomen, 3.000. En toen waren er al 50 m in ingezet. Dat is een beetje weinig, niet? <lacht> ja, maar als je zo'n burgemeester die heeft dagen lopen janken... Uh, uh, kom niet, want het wordt een zootje... En dan zit je 50 en mee te zien. Ja, en die kon het niet aan. Nee, want dat was een beetje te ja. weinig. Te weinig, ja. Te weinig, ja. Had, hadden ze daar niet een enorm leger aan, aan, aan geknuppelde. Kennelijk wel. kennelijk wel. En, en, en, en hadden en, ze van tevoren ook wel kunnen weten, natuurlijk. Heb ja, je ja. die filmpjes gezien hoe dat daar aan Ik ging? heb er een beetje naar gekeken. Ja. Want ik zag, ik zag een paar van die MMA'ers staan. lijkt mij een heerlijk vak, hoor. Om even gewoon helemaal in panzer een paar van die lijkt te timmeren. Nee, weet je waarom het verschrikkelijk is? Omdat ze dus in linie staan. Ze krijgen flessen voor hun harses, brandende karretjes. En ze doen niks. Rennen voor een actie in elkaar, joh. Ja, voor, precies, maar ja, allebei lijkt me niet erg lekker. Oh, laatst lijkt me heerlijk. <laughs> nee, niet. nee? Nou, nou een, ja, de nee, ik, ik ook. Het lijkt mij persoonlijk, als je dan s'avonds naar huis gaat, en je wat we toch best wel redelijk walgelijk. Dat ik dus een mooi, normaal gesproken vrij, vrijdagavond in mijn uniform. Mafketels in elkaar moeten nee, gaan ja, beuken. Ja, dat zou ik wel ik erg. Zou met een glimlach op mijn gezicht terugrijden. Ja, ja, dat was een, ja, was denk, een denk, leuke klus. Ik denk dat je het niet zo heel leuk zou vinden. Jan. In de praktijk is het waarschijnlijk toch minder leuk dan, dan het lijkt om. Als je dat dan ook ziet, ik word er ook misselijk van. Ik vind Het hele trein van gebeurtenissen vind ik, ik misselijk. Ja, maar en, en ook, ook wat je dan ziet aan bezopen jeugd. Als je, als je die voetbalhooligans ziet die met z'n allen zo'n trein binnenstormen. Soms sta je toevallig op het station en dan komt er zo'n zo zo zo zo zo zo zo kudde vee voorbij. Die alles mollen en kapot trappen. En daar word je toch niet vrolijk van. Nou, hartstikke vervelend. Ja, nee, je, de... Als je er als ME erbij staat en zo, dat is toch geen doen? Maar er is nogal wat genetisch afval als je zo kijkt, hè? <laughs> nee, maar zo kan ik... Je, je zegt nou heel makkelijk, 50, ME. Ik denk dat die brave borst in, in, in, in de haren... Fucking haren hebben we het over, hè? 3,5 kameel. En daar zitten we met de burgemeester. Ik denk dat er 50, uh, 50 en mee nee, schaal, wat Dat zal wel genoeg zijn. Normaal is dus veldwachter of, daar. Ja, maar die gast die, Ja, precies. Er is ja, één wijk. Een beetje, beetje overleg met Groningen. Dat ligt daarna. Het is echt Amstelveen van Groningen. Haren. Dat ligt er tegenaan. En, en dat, ik bedoel, het is wel weinig. Het is ook wel gek dat als je net, net, net zeg anderhalve maar, uh, dag media storm hebt gehad... En er dreigen tienduizenden mensen te komen, dan is 50 weinig. Ja, <laughs> dat is. Oh, nou, lekker vlieg gelijk een glas water over me. Maar dat moeten we net doen of er niet aan de hand is. Want is radio. Laten we naar het, uh, uh, het tweede uh, relletje van deze week gaan. Oh, is er nog één? Die excuses ja. van, de, van het voorzitter van het Europees Parlement, Herr Schulz. Had je dat, uh, heb je dat gevolgd? Ja, die heb ik ook gelezen. Die excuses. Nou, excuses, excuses. En uh, weet oproep of je... tot censuur eigenlijk weer. Nou ja, wacht even. Eerst heb je het filmpje zelf... waar hij geflankeerd wordt door twee kerels... in mooie zwarte doeken met gouden randjes. En, uh, en daarna heb je zijn excuses over het feit dat hij excuses gemaakt heeft. Ja, ja ik bedoel het eerste, filmpje. Oh, het, eerste filmpje. Ja, het eerste filmpje. Het eerste filmpje is natuurlijk werkelijk met, met zulke vrienden... heeft Europa echt geen vijanden meer, meer nodig. Die man begrijpt niet, begrijpt echt niet de essentie... waar de voorzitter van het Europees parlement over zou moeten gaan. En bovendien, dan staat hij daar met twee kerels... en dat zijn dan zogenaamde voorzitters van parlementen... uit Oman en Saudi-Arabië. <tie> ah, doe, doe even normaal. Dat bestaat, dat er dier. bestaat helemaal geen parlement in Saudi-Arabië. Dat is de voorzitter van een van de halve sharia-raad. Dus ook dat nog is een keer gewoon een Gods, dat die man daar doet alsof daar een gelijkwaardige ja. parlementariër naast hem staat. Maar is dat nou omdat hij dat wil geloven of omdat hij dat gelooft? Ik ben bang, helaas ben ik bang, dat hij dat gelooft. Ja, dat is wel heel ernstig, hè? Ja, dat is veel ernstiger dan dat er nog een of andere machievalistische redenatie achter zit. Hij denkt gewoon echt dat hij daar gewoon vrienden staat te zijn met die mensen. Maar Wat ik het angstige vind is dat hij zei, eh, toen hij erop aangesproken werd: dat hij zei van ja, eh, jongens, het was misschien niet echt eh, heel handig van me, maar ik reageerde als mens, denk ik, als jij voorzitter bent van het Europarlement. Uit naam van het Europarlement zeg je mea Koupa daar tegen alle boze moslims. Dus je, ja dat was maar een persoonlijk dingetje wat is, er, wat is er, straks gaat Barroso op persoonlijke dingetjes roepen waardoor de alle markt in elkaar stort bovendien hij stond er helemaal niet als mens hij stond er als voorzitter van het Europese parlement bovendien hij deed uh, in zijn excuses ook nog iets heel raars hij zei dat um, uh, ja, hij had eigenlijk meer moeten benadrukken dat hij dus tegen alle geweld was inderdaad had hij absoluut moeten doen dat hij dat meer had moeten dat benadrukken dat was een begin geweest ja. maar um, maar hij zei erachteraan, ja en er is wel kritiek gekomen van allerlei kanten van mensen die zich opeens breed maken die zich opeens belangrijk maken met krit Kritiek op hem onbelangrijke mensen oh ja. die zich opeens belangrijk maken met kritiek op de voorzitter. Ja, want hij is zelf namelijk zo belangrijk ja. dat mensen in kritiek op hem die zijn, eigenlijk al onbelangrijk. Klinkt het? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, voor de Duitse versie van de Partij ja, van de Arbeid. Maar het is natuurlijk, het is, het is echt heel treurig. Ik ben namelijk een groot gelover in Europa en dit soort mensen die kunnen natuurlijk mis als kiespijn. Nou ja, dit, dit soort mensen uh, zijn voor de, zeg maar, de, de euro sceptici onder ja, ons. Absoluut. Uh, it, is, is alles, alles, denkt, ja, absoluut. Het bevestigen alles wat slecht is aan Europa uh, wordt bevestigd. Niet democratisch door... gekozen, praat het mijn naam Nou, ons. deze man is wel democratisch gekozen. Oh ja? ja. ja. Deze wel. Of, Bij Roosevelt. We dus de... Oh, de deze ongelooflijk. Nou, ja. Deze wel. Nee, is toch wel fijn dat we doen? Ja, toch. Maar in ieder geval, het is toch echt vreselijk? Dit is dus één Europa straks, hè? Nou, dat is niet gezegd dat dat is, maar er zijn natuurlijk... Het zit chockvol vol met dit soort luien. Ja. Maar ik bedoel, cultuurrelativisme over een heel continent vind ik wel knap. Ja, ja nou, nou, het, is, uh, het is... Die Duitsers lopen, die zeggen, die lopen wat dat betreft gewoon een beetje achter. Dat zie je ook net weer met haar, het vorige onderwerp... waar de Duitse minister zegt dat het de schuld is van de social media. De Duitse minister die commentaar leeft op die rellen in haar... en zegt dit het de schuld van de social media. Uh, ze hebben, kijk, we hebben in Nederland gewoon uh, uh, mazzel. We hebben mazzel, noem maar mazzel, Maar we hebben tien jaar uh, Fortuyn en Wilders uh, en Theo van Gogh... en dat soort dingen achter de rug. In Nederland is die discussie al veel en veel verder dan in Duitsland en Engeland. Daar leven ze nog, wat dat betreft, zeg maar, in een politiek correcte oertijd. Ja, want daar, daar is. Daar is uh, multiculti pas net ook niet helemaal ge gelukt. Uh, volgens. Uh, uh, wie was dat? Wie, wie zei dat? Uh, was Merkel zelf? Die zei dat de niet helemaal gelukt is daar? Ja, dat nou heeft ze uiteindelijk moeten intrekken. Dat heeft ze in moeten trekken. Ja. Ja. Maar voor die tijd was, was het ja. allemaal, allemaal helemaal gezellig ja. en leuk ja. en paaien en waar hadden die Scheffer dan tenminste nog een paar jaar geleden? Ja, absoluut. Dat is absolute verdienste van Scheffer om daar een keer een heel lang geleden al over te beginnen. Ja. Hé, hey, wat moeten we doen met dit soort filmpjes en cartoons en dat soort dingen? Volgens jou? ik bedoel, Met dit soort best... filmpjes en cartoons? En zoals de Innocence of Muslims. In ja, de... Gewoon rustig op het internet laten staan. En uh, verder geen ja. aanslag aan nemen. En... Het is die mensen natuurlijk wel te doen om provocatie, heb ik sterk het idee. Want filmpjes zijn zo stom en slecht. Ik heb het ook even bekeken. Maar ja, ook dat, dat mag toch gewoon? We kunnen, we kunnen toch echt niet, echt niet hier in uh, Europa onze, de kern van ons succes... in een vrije en open samenleving... Daarom zijn we ook economisch succesvol. Want die transparantie en die openheid die brengt economische voorspoed. Heel gek. Waarom is de rest van de wereld zo arm en wij niet? Dat heeft te maken met dingen als transparantie, persvrijheid, democratie, meritocratie. Dus die gaan we hier toch niet inleveren omdat er sommige mensen vinden dat het een slecht idee is. Ik bedoel, die wonen in de woestijn met een afschuwelijke economische vooruitz vooruitzichten. Dus ik bedoel, wat, natuurlijk ja, daar moet je niks gaan doen. Geen dus heeft het op de, het de website gezet. Gewoon... Vind je dat ook goed? Begrijp je dat? Ik zou dat nooit doen. Want wat zou je nou um, de uh, uh, halfbakken producten van een of andere. Uh, ...uiterst merkwaardige kerel in Californië... Uh, ...binnenhalen op je website, zegt nou, vrij Maar hij zegt uh, maar, vrije ja, ja, dus maar maar Hij, ja, ja, ja, de... hij proficeert mee, net zoals de ja. andere kant... <coughs> Uh, Geprovoceerd ja. wordt. Bedoel, wat doet hij mee? Ik vind, dat ook ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat nou weer niet verstandig. Maar goed, het mag. Ik zeg niet dat het niet mag. Maar uh, dat, zou, dat zou ik niet doen. Maar uh, hij mag het doen. Vrijland mag. Ik begrijp niet helemaal dat je de halfbakken producten van een van de. Uh, ik bedoel, die man in Californië dat filmpje gemaakt heeft, die is ook niet helemaal kosher. Dat, hè? dat is een beetje uitgezocht wat voor een kerel dat is. Dat zou ik nou weer niet doen. Maar goed, ja, waarom niet. Hé, hey, uh, wat moet er met die shoots gebeuren eigenlijk? Want je hebt zelf gezegd: van, Ja, weet je, uit zijn verband getrokken. was ook een mooi altijd. Nee, helemaal verband. niet. Je hebt het gezegd, hè? He? Ja, maar ben dat is echt, geknipt. Dat is een godsprek. Ik heb dat hele, heb dat hele filmpje bekeken, van voor tot achter, niks uit zijn verband geknipt. Hij zegt ook nog letterlijk op 1 minuut 35. Dat is hij Zegt hij dat, zegt hij dat um, uh, stelt hij echt in de manier van stellen, en mijn, Duits, uh, mijn Engels is er goed genoeg: dat um, uh, uh, uh, geweld en belediging stelt hij op dezelfde hoogte. Wat natuurlijk ook totaal onbestaanbaar is. Dus wat er met die man moet gebeuren, aftreden. Maar dat gaat niet gebeuren. Want gek genoeg is de kritiek uit Nederland het zwaarste. De rest van de Unie, van de landen, is het namelijk opgevallen. Dus die man blijft gewoon zitten. Jorie, we praten straks met je verder als je wil blijven zitten. Als jij tenminste wil blijven Oké dan. Ja, want anders wordt het heel wassen. Volgens mij gaat de jarige Job onder ons nog een fart gefeliciteerd met je 50ste verjaardag, Jan. Ja, dankjewel, Jan. Gisteren. Maar was dat Ja, gisteren. kunnen we nu over ophouden. Ja, sorry. Want het is tijd. Voor de allesweter, de alleskunner, onze enige echte La en Roos. De problematiek van het Grote Europese Rijk heeft deze week een gezicht gekregen: het gezicht van Herr Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement. Deze niet-democratisch gekozen Duitser heeft voor ons alle zijn nederige excuses aangeboden aan zo'n 1,2 miljard moslims. Deze moslims zijn weer eens boos. Dit keer om een bizar slecht filmpje over het leven van profeet Mohammed. En als de jongens van de islam kwaad zijn, nou dan weet je het wel. Tientallen doden, waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Libië, brandende gebouwen en de roep om meer bloed. Meneer Schulz boog voor deze hysterische reactie en zei sorry namens Europa. Dus ook namens mij. En daar ben ik op zijn zachts gezegd niet erg blij mee. Mijn overtuiging is dat wij hier in het Westen het gelijk aan onze kant hebben. De vrijheid van meningsuiting, hoe slecht, raar of beledigend dan ook, is een recht. Verder geen gelul. Als je die bevalt, dan ga je maar naar de rechter. En verder weer niks. De woorden van Herr Schultz zijn die van een bang, politiek correct, cultuurrelativerend hoopje ellende. En dit is dus het probleem van één Europa. Ongekozen koekenbakkers uit andere landen roepen uit ons naam de meest vreselijke dingen. En je kan er helemaal niks aan doen. Europa is niet alleen de baas over ons geld, ons pensioen, maar nu ook over ons gedachtegoed. Knielend naar het oosten, met twee mannen met baarden en jurken en tulbanden aan zijn zijde, vraagt hij om censuur en zelfcensuur. Herr Schulz vraagt de naar de verlichting opgebouwde Westerse Waarden aan de kant te schuiven voor de lange tenen van de Mohammedanen. Een enorme schande en een extra dolk in de buik van Theo van Gogh. Jan? Ja, ik zeg uh, wel lang niet slecht. Ah. Alleen, ja, er dus zat er wel dus één uh, feitelijk erin, uh, dingetje niet helemaal Hoop, goed. Hem, ja, ja, maar even. ik zei het toch ook ongekozen. En Jury heeft het al recht gezegd. Ja, gelukkig maar. Ja. Uh, nou goed, over Jury gesproken. Hou je van debatteren, dan ben je aan het goede adres bij Juri Albrecht, directeur van Praatfabriek de Wali. Wij kijken onze hoofdgast nu zo direct even terug op de campagne en gaan eens even stevig in debat over de formatie, denk ik. Ja, wel, doen we. Zullen we dat doen, Juri? Ja hoor. Wat heb je gestemd? Daar ga ik niet over uitlaten. Ik ben voorzitter van een politiek centrum, directeur van een politiek... daar ga ik niet over beginnen. Er wordt ge gezegd in de wandelgangen dat je een, een P van de A-hart hebt. Ja, dat wordt veel tegen mij gezegd, ja. Daartegen wordt er ook vaak tegen jullie gezegd... dat hij stiekem een rechtse hond is die zich voordoet als sociaal-democraat. Ja, ook dat. Het wordt van, nou, ik, ben, ik ben op, de land, op voorpagina's van landelijke kranten uitgemaakt... voor um, extreemrechts, oud-communist... Um, uh, de Bruine Bali, uh, de PvdA-Bali, de, de, PvdA de GroenLinks-Bali. Um, uh, het zal allemaal wel. Nou, en ik, ik hou dat graag ook zo. Al al oh, ja, ik, oh ja, ik ben ook heel erg lang ook uitgemaakt voor Fortuinist. Omdat ik eens een keer wat van Fortuin gezegd heb op, op de tv en zo. Ik vind het allemaal prima. Dit ziet je gereed? Nee, sterker nog, ik vind het mooi dat, uh, dat er van alle kanten gedacht wordt... dat ik bij ze hoor of tegen ze ben. is dus nou, prima. Nou, dat is wel fijn. Je bent niet in te delen. Dat, uh, ja, dat, dat is wat goed voor je. Dat jou. hou ik ook graag zo. Hé, hey, wat, uh, wat vind je <laughs> van de uitslag? Ik vind het eigenlijk ongeveer de best mogelijke uitslag. Uh, dat mag je gewoon even toelichten, anders. Ja. ja, waarom niet? Jawel. Ja, ligt maar toe ook. Ik vind het ongeveer de best mogelijke uitslag. Um, uh, we hebben eindelijk weer gewoon een coalitie met twee partijen. Ja, dat, uh, al dat grut en zo, dat, uh, dat is veel te veel. Dat is veel te instabiel. Het zou best leuk zijn als een regering eens een keer gewoon een paar iets kan doen. Want het gaat toch een beetje over lange termijn en economie en zo. Dus, dus met twee partijen heb je kans dat het wat stabieler is. Um, we hebben nou uh, uh, de randen geprobeerd. Uh, je had er nog niet aan moeten denken... dat we nu opeens een socialistische premier gekregen hadden... op dit moment, zeg ik erbij. Uh, Rutte die is net begonnen. voor um, voor nu een socialistische vicepremier? Ja, maar geen premier. Okay. Dus ik vind de best mogelijke uitkomst. Rutte is groter dan Samsung. Samen kunnen die kerels zijn ongeveer net zo oud. Volgens mij kunnen die prima met elkaar vinden. Dat is heel anders dan Balken en Bos samen. Die kerels die mochten elkaar voor geen meter. Allebei van die... Toch wat gereformeerde jongens die elkaar eigenlijk het licht in de ogen niet gunden. Ik heb sterk het idee dat deze kerels het stuk beter met elkaar kunnen vinden. Daar, dat is ook belangrijk in de coalitie. Dat je elkaar een beetje wat gunt en je een beetje lol hebt. Um, dus ik denk dat het eigenlijk de best mogelijke uitkomt. Ja, dat zou we moeten trouwens ook. Want uh, wat, wat, het zijn natuurlijk de eerste in de campagne. Aarts, de verschrik, rooderen. Moeten we allemaal niks te aantrekken? Dat moeten we nee, dat is, is verkiezingsretoriek. Maar we leven nee. toch in een coalitieland, dat weten we allemaal. Oh, nee, maar ja. dat is het probleem. Niet alleen, ze staan ja. vrijwel alles uh, ja. recht tegenover elkaar. Maar goed, dus die aardige kerels ja. mogen elkaar zo graag dat ze zeggen: Nou, weet je wat, ik krijg jij dat en neem ik dit. En, uh, dan ben ik... Nou, kijk, het uitruilen van uh, bepaalde dingen tegen dat elkaar, voort, uh, dat uh, lijkt mij ook niet zo gek. Dan, uh, dan zeg je dus uh, uh, dat je samen het land een beetje hervormt. Kijk, en we, we hebben een democratisch systeem wat altijd een beetje bij een beetje doet. Dat is, uh, dus dat je dus no dan, daardoor krijg je nooit de pieken, maar je krijgt ook nooit de diepe dalen. Dat is coalitieregering. Nee, Stabiliteit kijk, heet dat poldermodel. Kijk, ze gaan op ze een gaan, ze gaan, andere manier <laughs> nee, ze willen geen stilstand, dus ze gaan niet uh, alles naar zeg, elkaar toe brengen. Ze zeggen jij mag dit, dan mag ik dat. Ja. Maar goed, uh, uh, de PvdA is natuurlijk een zielige mensenpartij. Dus als, je, als je niet kan lopen of niet kan werken, dan, dan moet je geld hebben. En als je wel werkt, dan ben je en moet je betalen. En de VVD is precies juist andersom. Hè? Dus dat, dan, als je dan dingen uit gaat ruilen, in zorg bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld in sociale zekerheid of hypotheekrente ja dat, dat, is niet dat kan je gewoon niet verkopen aan je, aan je achterban. Nou, sommige dingen zullen ze aan de achterban niet kunnen verkopen... maar dat, dat betekent de, de, gewoon dat er in Nederland wordt geregeerd met verschillende partijen... dus niet alles komt erin. Ik bedoel Als we het in Nederland anders willen, moeten mensen met allen gewoon op één partij stemmen of op twee... dan is dat anders. Nee, begrijp ik wel. Maar ja, dat doen we niet, dus zo is het. Maar dat dus, begrijp ja. ik wel. Maar dus als Diederik Sams in op een gegeven moment gaat zeggen... jongens, we doen geen fuck aan hypotheekrente aftrekken, want dat heb ik cadeau gedaan aan de VVD... Dan is er een club, de SP. Die zegt: Ah, oh, dat is een schande. Dat is een schande. Ja, en dan gaan ze dan niet dus bij de volgende verkiezingen. gaan ze daar al hun mensen weer aan kwijt. Ja, ja nou, dus dat, dat, zou, dat is de vraag. Dat trouwens, zou gedeeld ja. kunnen. Aan de andere kant, ik heb het idee: je moet het electoraat echt niet onderschatten. Er wordt altijd gezegd: het electoraat dom en lui en weet ik wat allemaal is. Dat valt meestal best mee. Nou ja, dus, dus, het, is um, mij, het is mij ooit één keer overkomen. dat ik zo naïef was om te denken dat de stem. Voor de een stem tegen de ander was. Oh. En dan was ik er zo ontzettend in 2006 dat ik dacht: was ik nog zo naïef? En dacht ik: Oh, we hebben Balken en de Bos moest nou, Zeker niet op uh, Bos, dus dan maar op die. En dan ging heb jij het op... CDA gestemd? Jan? Ja, één keer, jongen, uit protest. En het is dus ja, op die. Op die, op, die heel, op die heel veelzeggende en belangrijke dag heb ik inderdaad geleerd wat Jurien ook zei. Dus gereed. op een godsdienstpartij heb jij gestemd? Ja, ja, ja ik heb En, het en toen gebeden, was je nog de baas al. van een bloot meisje. Kan je nagaan. Met, ja, met gespleten vagina's en alles. Oh, nee, maar oh, het was echt... Oh, ja, dat is over. Gaat. Dat kan je nagaan. Hè. Hoe diep je kunt gaan... Ja, of als je hoe iets anders slecht geïnformeerd ge je kan zijn. Ja, dat ook. Maar goed. Okay. Je ja, weet, ik ben niet van de man op de baard. Maar dus, het zou inderdaad kunnen dat een heleboel de mensen denken... sterkend nog eens een beetje onderzocht. En de VVD-stemmers met name... die vinden het uiteindelijk in grote getalen een goed idee. Maar de PvdA-stemmers, volgens de hond... vinden in iets grotere getalen... niet zo'n goed idee met de VVD samen. Dus. Ja, ja, ja, dat, uh, dat komt uh, de PvdA natuurlijk goed uit. En Job Cohen ook. Want hij had al gezegd, ja, de PvdA moet wel inbinden. Want anders dan... Uh, Gaan we dat ik. is toch een domme uitspraak. Uh, dus, nou ja, ik zou, als ik, als ik die, al die oude linkse mastodonten was... zou ik gewoon even je mond houden. Um, we hebben ook al een wethouder in Almere gehoord die uh, echt de dag na de verkiezingen uh, ging roepen... dat het nu tijd was voor een allochtone kamervoorzitter. Nou, die en, is voorgedragen hoor. de PvdA. En die voorgedragen voor de Partij van de Arbeid. Maar als ik, die, als ik die, die oudjes was, zou ik even heel nederig dankbaar zijn... dat uh, Diederik Samson uh, dat gedaan heeft. En dat al die mastodonten gewoon eventjes, oh, eventjes stil... Maar nee, hoor, dat doen ze niet. Ze beginnen meteen te roepen Want Maar met... waren ook wel stil in de campagne, De De Mariette Adrie, Hamers. Adrie de... was dat in Almere. Ja, ja. Maar, maar de Mariette Hamers, de, de, de Jobco Hens... je hebt ze niet gehoord in de campagne. Nee, die hebben dus ze gekoest gehouden absoluut. Dat was duidelijke strategie. Maar, ja, maar kijk, ze hebben ook wel dingen gemeen, die, die, die twee. Ik bedoel, um, uh, bijvoorbeeld uh, al die mensen die klein en zelfstandig zijn... ZZP'er enzovoort. Ik bedoel, dat zijn mensen die zitten um, qua inkomen... echt wel in de Partij van de zitten. maar zijn echte zelfstandige ondernemertjes. Dus ze zitten dus wat dat betreft in de VVD-stuk. Zorg nou eens met die twee partijen voor dat deel van... Uh, was van het groeiende uh, uh, leger uh, zelfstandig in Nederland... dat het voor hen goed geregeld is. Het is niet goed geregeld voor die mensen. Die mensen worden van alles buiten gesloten, want vakbonden... He, en de regering en de ser. En dan, ze hebben jaren en jaren en jaren alles geregeld voor mensen met een vaste baan en niet voor de mensen die er buiten vallen. En dit zijn eigenlijk, gek genoeg, zijn die potentieel voor en Partij van de Arbeid en VVD. Ja, maar... Een heel belangrijke achterban. Jullie je weet toch hoe de. Dat dus regelt ook met nadenkt. deze regering. De PvdA die heeft gezegd dat ze 1600, 1600 euro van de ZCP'ers willen ja. afpakken. Volgens mij oh, dat ze zielige mensen zijn. Want die ja. zijn uh, door hun baas eruit geflikkerd... en daarna als een soort slaafje teruggehuurd. En dat ze daarom op deze manier, door dus, dus de slaafjes ja. extra te beboeten... de baasjes weer als, terugnemen. Als ze in die partij nog iets meer naar Miley Vos luisteren... dan weten ze dat dat gewoon uh, mensen zijn met, uh, dat met dat guts en ballen. Is? Ik denk, dat ze de ik denk dat ze wat dat betreft uh, zeker meer zeg, naar mij. te Ze is vorige week bij ons toegelicht. En Jan weet heel goed waar het ja. over gaat. Ja. Ja, daar dat komt, dat haar, dat... haar verhaal was inderdaad ook dat, dat het inderdaad met name de, de, het grote kapitaal... Uh, de bedrijven was die ervoor gezorgd hadden... dat deze ja. op zich ja. lieve arbeiders allemaal plotseling... Ja. Ja. Af, en en, en ze nou, ja. praat ze eens met 100 euro goed. Ja, ja nee, dat weet ik Ik heb daar een aanvaring met haar over gehad op Twitter... <lacht> maar, maar nee, dat vind ik geen, geen sterk verhaal. Maar mij Vos heeft wel oog voor het feit dat die mensen ook gewoon... Um, uh, hun eigen brood verdienen en dat er van mevrouwens wat geregeld moet worden. Zeker. Hoe vond je de debatten? De debatten? Die vond ik helemaal niet, niet slecht. Sterker nog, het viel me reuze. Maar die eerste, bij RTL, waar het de eerste helft van het debat over Europa ging... toen dacht ik, "Hé, he, nou... Uh, verschillende standpunten uh, uh, werd ook redelijk goed gesproken. Na een tijdje werd het wat meer een grijze plaat. Want toen bleek dat ze toch niet al te goed zijn in het, uh, van de gebaande paden af. Dus dat ze dan toch iedere keer hetzelfde doen. Maar ik vond het debat uh, eigenlijk hartstikke oké. Okay. Stonk je in de nieuwe Samsung? <laughs> nou... Uh, kijk, ik heb, nee, eigenlijk niet. Ik heb Samson uh, niks fout zien doen. En kennelijk is dat genoeg. Nee, maar je maar ik heb ik heb niks goed zien doen. Ik heb hem niet één keer... Jij was aanzienlijk... Een beetje vooruitgespiekt alvast. Jij was aanzienlijk minder euforisch dan de rest over het optreden van Samson. Hè? Ja, nee, ik, ben, ik, ben, ik vind dat Samson... Kennelijk is het dus in deze omstandigheden genoeg om geen fouten te maken om te ja, winnen. Kennelijk. Dat is trouwens... Vaak zo in de politiek, hè. Het is erger om fout, je moet fouten voorkomen, dat is het belangrijkste. Maar ik heb hem in al die debatten niet één keer zien vlammen... waar ik dacht van, ja, nee, Diederik, dat is het. Diederik is een dus, leider, nee. dus, dus dat zie ik helemaal niet nou ja, zo. ik zag maar... meer een buikspreekpop... waar het campagneteam zo onder zat, zo met de arm in de lucht en, en maar... En dan... Jij bent geen fan, hè, geloof ik? Nou, ik ken Samson ook voordat hij minister-president wilde worden. Ja, maar Jan, dat is toch onzin. Kijk, als je... Um, kamerlid bent op, uh, op een bepaald dossier, dan heb je daar blaffende honden en je hebt strategen. Die, die fracties die zijn natuurlijk verdeeld in, dat is net een elftal. Ik bedoel, je hebt aanvallers, je hebt verdedigers enzovoort. Tegen de tijd dat je jezelf positioneert als de volgende premier van het land, doe je een ander riedeltje. Ja, hey, hey, Dat is een andere rol. Begrijpelijk, maar als je, hij begon op een gegeven moment eruit te, te zien als de joker van Batman. Dus zijn wangen heeft, waren vastgenaaid. Hij heeft ook er wijselijk aan gedaan om <laughs> iets zijn haar iets langer te laten groeien. Dat is heel opvallend. In het begin van de campagne had hij heel wat korter. Volgens mij heeft, hebben ze hem ook ja, een, beetje, een beetje eibaar Ja, dat ja, is ja. schattig. Oh, maar is hij, lijkt, hij lijkt inderdaad een beetje op de Joker. Van, uh, dat had geen stijl ook uh, heel goed gezien. Mm. Ja. Eén grote glimlach. Ja. <laughs> en van binnen zie je hem koken: van woede. Maar goed, hij heeft het gewoon effectief gedaan. Ja. Ah, je hebt gelijk ook en, en Rutte heeft het, Rutte heeft het uh, jammer genoeg, uh, niet zo goed gedaan. Hij heeft ge steeds gezegd dat hij boven de partij, uh, ik als premier en zo... Dat maar he dat, gemist, maar dat, zei, dat, dat zei hij wel, maar dat liet hij niet zien. Show nee, maar, don't tell. Hij het vaaig vaak. Dan denk je van, nou, dat, misschien moet je even rustig Defensief. blijven. Defensief. Als hij, als hij iets meer de premier van alle Nederlanders was geweest... had hij niet zo hoeven zweten op de laatste dag. Nee. Dan had hij het makkelijk, met, uh, uh, het is... makkelijk kunnen winnen. Morgen gesproken Jordi. We praten zo denk ik met je verder. Want uh, we gaan weer verder met het ander legendarisch onderdeel ja, van deze radio-show. Ja, je Moet je even opletten. Uh, ja, nou, zaterdag vind ik dus mijn 50-verjaardag. En nu moet ik oproepen om in te bellen voor een slecht radiospelletje. dat we het maar gaan doen. Eén quote. Drie. Ja, niet voor meer beter dan je. Ja, het is niet anders. We moeten, we moeten spelletjes doen ja, van de NPO. Ja, ja. Dat is wel een heel nou, leuk spelletje. Nou, hoor. Ja, het is niet anders. Uh, ja, is een leuk spel, ja. Nou goed, ik leg het nog één keer uit in de citatieftractoren. Er zitten dus drie nieuwsfijtjes vanmorgen, welke En welke is natuurlijk de vraag gebeld. en als je ze herkent. En dan wil ik het enige, echt, enige, echt, enige, echt, echt, echt, enige, echt, echt, enige. Enige echte, echte Janne t shirt Wacht even, zeiden jullie dat je spelletjes moet doen van de NPO? Ja, ja, want anders worden we. verplicht te debiliseren. Ver... Ja, ja, ja. We moeten nou, het volk in de dag bezig houden. Het is een opvoedkundig, volledig verantwoord spel. Ja. We hebben proberen de wel de, het en schotvolk en wat bij te brengen. Het is ja. een ander format. Nou, we proberen is het met ja. interviews en gesprekken. Ja, nee. Maar ook met intelligente spellen. Volgens mij gelukkig. Dan stel je me helemaal gerust. En, en, en, en wij delen katoen uit. Hè, want we, niet alleen volksverheffing, maar we helpen de army in de crisis ook aan een, een t-shirt. Ja. Ja. Katoen of cartoons? Katoen. Met een uh, Geplukt door onze eigen huiskabouter, Hombaloompa. Bas, hallo, Bas. Misschien moeten we even het eerst draaien. Jij wil vast horen waar je antwoord op moet geven. Ja, of niet, bas, bas? Bas? Ja, kom maar door. Ja, kom maar door, hoor. Op een veilige afstand van de Vindplek heeft de explosieve opruimersdienst van de van de Desmond Tutu tot ontploffing gebracht. Toch hoeven liefhebbers de ko kopstukken, de topstukken niet te missen, want die hangen de komende maanden een eindje verderop. Hij is buffering geniaal. Hij is het Ik wil eigenlijk landelijk mijn excuus gaan bieden, maar doen dat nog één keer, maar. Op een veilige afstand van de Vindplek heeft de explosieve opruimersdienst de <tus> Desmond Tutu tot ontploffing gebracht. Toch hoeven liefhebbers de ko kopstukken, de topstukken, de topstukken niet te missen, want die hangen de komende <tus> maanden een eindje verderop. Ja, er is hier een generatieklogigade, nou, want, want Jan en Juri liggen hier blauw van het lachen en ik, ik snap hem niet helemaal wat is nee, nou zo leuk is. Niet. Bas, heb Bas. je de antwoorden? Ik heb het helemaal begrepen mannen. Ja, ja, zo moeilijk is het ook niet. Ja, ik... De eerste moet zijn de bom die is gevonden bij Nijverdal. Ja, ja juist. De tweede is dat uh, Desmond Tutu uh, in Nederland was, hey, om een prijs uit te reiken. Ah, ja, okay. Hij werd zelfs erelid. Ja, van Twente. Ja, ongelooflijk. Ehm, van Twente. En de... de derde? Het laatste was dat het Van Gogh Museum ja. kort tijd dicht gaat en dat de spullen worden verplaatst naar de Hermitage. Bas, je bent waanzinnig. Je bent ongelooflijk. Dus je bent bij ingefluisterd je... door nee, de, de nee, gemouten zelf, maar... Nee, maar meestal krijg je van die idioten die zeggen van, uh, toetoe, dan denken ze dat dat genoeg is. Maar Bas, die kan het gewoon uitleggen. Bas, je krijgt een enige, echt, enige echt, echt, echt, echte, echte, ja. echt, echte, echte, echte, echte, echte, enige echte, echte, echte, T-shirt op. Ik voelde een stukje muziek aankomen. Oh ja, En dat is niet voor niks, dames en heren. Weet je wie er al acht jaar dood is? Nou, nou, ja. Het is André dag ja. bij hadden, want die is acht jaar dood eh, gisteren dan. En, eh, dat vinden ja. we helemaal niet leuk. Nee. Dus vandaar ja. alleen maar uh, André Hazes. Alleen maar heel stil met En we hadden wel. eigenlijk dat aan Roxy beloofd om er niet doorheen te lullen. Wie is top. Roxy? Dat is de dochter van André. Oh, van, van de zus van Dreetje. Ja. Nou, ja. Ja. kleine jongen. Jongen, je bent op deze wereld, dan dus zal je moeten vechten, net als ik. Ik kan het weten? Het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas niet zwaar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijkheid langste duurt. Geloof me maar. Zo is het leven. Dus leer wat je moet leren. Want dan... Ach, ja, dood. Uh, hartstikke leuk. Wat een mooi nummer. Overigens, uh, uh, uh, 9 cent, hè, voor de familie Haasjes. Ja, en, die en uh, het hartstikke leuk. goed gebruiken. Ja, want Rox heeft, uh, dat zag ik op Twitter, nieuwe titel gekregen ik van de moeder. Dus die, dat moet... Het is wat geld heen? We draaien zo vier wel. keer, André. Nou, dus, uh, hebben moet... We Hebben ze toch weer 36 centjes? Precies. Eén je... uh, ja. klein foutje op Facebook. En het halve dorp is weer de grond gelijk gemaakt. Het overkwam de inwoners van het rustieke Haren bij Groningen. die te maken kregen met een invasie van vijf en railschoppers. Wij proberen tussen de en de puinhopen wat bewoners te spreken te krijgen. Hallo, dit is het antwoordapparaat van Frida, Koen, Mertijn en Ilse. We zijn er even niet, maar je kunt een boodschap inspreken na de piep. Dan bellen we je zo snel mogelijk weer terug. Doei doei. Nou, goedenavond. Uh, ja. Bedankt voor het leuke feestje. Eigenlijk, daar was het. Hang maar weer op. Ja, nou, uh, de, die metten die neemt dus niet op. Nee, hè? nou, dus kan ik is... me ook iets voor voorstellen. De pleur is geschrokken, schat ik daarin. Ja, dat denk ik ook wel. Is er niet thuis, zijn, Jan? Is er nog ergens in een bomkelder in Haren? Ach, en, uh... we gaan eens kijken of de buurman. Wat ja, uh, is de buurman is. er? Martine Boon. Hallo, met Jan Heemersker spreek je van het radioprogramma Echt Janne op Radio 1. Hoe gaat Hallo. het? Met mij is alles goed. Er <laughs> is maar fijn om te horen. Wat er gebeuren, is uw gebeuren? Is is staat uw huis nog? Is uw auto niet plat gebrand? Gaat het een beetje? Uh, nou, mijn ouders zijn niet thuis. Oh, geen idee. Oh, ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar, maar het was wel een schok even. Ja, voor de rest wel. Maar uh, sorry, ik moet nu ophangen. Er is niemand thuis. Want... Ik begrijp het. Nou, oh. ja? Ja, Oké, okay, tot ziens. Dat? Oké, okay, tot ziens. Daag. Waarom begrijp je dat nou? Godverdomme, iemand aan de lijn begrijp je dat die nou, ophoudt? Nee, ik vind dat is, een, dat is een kind. Is dit een kind? Oh, ja. sorry kindje. Ja, maar Dat is, ja, dat is, hij nou is nou de van dan. iemand even van kijken. de buren. Ja. Die is toch niet aardig om dan... Nou, Jan... uh, dat kind moet dit gewoon tegen deze tijd al slapen, of hoe zit het? Nou, ik denk niet dat het een heel jong kind is. Per nou, dan kan hij toch gewoon even antwoord geven. Met Wim? Dag meneer, spreek spreekt met Heemskerk uh, van uh, Echte Jan en Radio 1. Uh, kunnen we een mandje storen? Uh, nou, liever niet. Het gaat waarschijnlijk over Project X. Nee, ja, helemaal niet. Ja, dat had u goed gezien. We waren een beetje nieuwsgierig hoe het, hoe het zou gaan. We, maar ja, als u er niet over wilt praten, dan kunnen we dat u Nou, nog... Ik kan wel vertellen hoe de situatie op dit moment is. Ja, ja. graag. Nou, ik zou even naar mijn raam kijken. Ik heb eigenlijk geen idee. Gordijnen zijn dicht. Uh, donker. Donker en. De uh, ja, sterveling te bekennen. Ik zie niks meer uh, voor zover. Is er denk. wel nog een zootje buiten, of is het allemaal opgeruimd? het is gewoon helemaal schoon buiten. Er ligt uh, niks op de straat, het is... Nou, uh... oh, fijn. Nou, zijn we, we zijn oh. gebleven te het, horen. Wat een zootje mafketels daar allemaal, hè? Nou, nah, ik, ja, er zaten wel wat idioten tussen inderdaad, maar ja, ik vond ook dat het een beetje door de media werd overdreven. Oh, is het zo? Wij zagen echt uh, op de televisie, echt, echt, echt veldslagtaferelen, hekken die in het rondvlogen, de politiebusjes, toestanden. Maar u zegt eh, eigenlijk, nou ja, was het zo erg nou ook weer niet, ja, nou natuurlijk wat de media liet zien op televisie, dat was wel de realiteit, maar op andere plekken was het ook gewoon super gezellig. Ah, dus het was ook eigenlijk zelf... ook alweer gezellig eigenlijk? Ja, want ik ben zelf een groot deel van de avond uh, ook weg geweest en uh, ja er zaten ook hier en daar gewoon vriendengroepjes gewoon rustig te zitten en dat, dat was gewoon wel gezellig. Oh, er was ook een soort love peace en happiness weer en er waren gewoon een paar rotzakjes bij? Ja, nou dat wil ik niet zeggen. Oh. Er was wel echt uh, behoorlijk wat oproer, maar het, als je het er gezellig naar maakte, dan was het ook gewoon gezellig. Want ik hoorde namelijk dat mensen bij, in die straten met hockeystikken hun eigen tuintje aan het, aan het verdedigen waren, maar dat, u, u zat gewoon uh, verderop een biertje te drinken? Uh, nou, ik weet het niet meer precies, maar... Ach, uh, stond. Ik neem me ook nog wel zoiets te herinneren, inderdaad, dat er van mensen met hockeysticks naar buiten toe kwamen. Nou ja, dat kan je, je toch voorstellen, dat je denkt, Zo, sorry, uit mijn tuin met je gekke ja. gedoe. En dan ik, Zal je dan... Heeft u schade? schade? Ja, goede vraag. Heeft u schade? Sorry. Heeft u schade aan uw huis, auto? Helemaal uh... niks, want wij wonen in de stationsweg. Ja, dat en was het toch? de straat top. was afgesloten. Uh, ah, u woont zeg maar in het groene gedeelte van Bagdad. Ja, nou, ik denk dat de rest van haar groener was uh, qua de straat. En, uh... Ja, nou, niet meer, hè? <laughs> nee, nu niet meer. Hij nou, heeft u eigenlijk geluk gehad. Dus de politie heeft gewoon. U kon dus lekker rustig in de tuin staan. En denk, haha, bij mij kom je lekker niet bij me af, ketel. Uh... Nou, nee, want ik, ik ben zelf. Uh, ik ben 17. Ja. Dus uh, ik was zelf wel uh, gewoon die avond ook weg. Maar uh, ik vond het wel relaxed toen ik thuis kwam dat het gewoon uh, rustig was. Ja, ja super. E, e, Zeg, Heb je die merten nog gesproken? Uh, nou, dat is mijn buurmeisje, maar die, ik heb er niet meer gesproken. Het schijnt te zijn dat ze terug is gekomen vandaag. Oké, okay, want dat is wel heel lullig, hè? want ze moest onderduiken, weet ik veel allemaal. Ja, ze is gewoon bij, ik geloof, bij vriendinnen geweest. Uh, ja. Ik weet zelf het precieze verhaal niet. Ook maar... gedoe. Nou, uh, in ieder geval voor mij een reden om mijn verjaardag niet meer te vieren. Voor jou? Ja, nou, ja, behoorlijk. Ik, uh, als dit mijn verjaardag zou uit de hand zijn gelopen, dan zou ik ook zoiets hebben van laat mij maar niet meer jarig zijn. Ja, ja, je... ik, zou, ik zou gewoon lekker je verjaardag in het andere dorp vieren. Ja. Ja, is leuk. Jan was uh, ook uh, jarig van de week, was je ja. vijftig geworden, Jan Heemskerk. Ja, we ik weet. heb stilgehouden. Nou, dan had je uh, beter project niks kunnen noemen, er kwam geen hond op af. Nee, niemand. Echt niet. Wel nou ja, ja, goed, dat, dat zou jouw worst weten. Hé, hey, hartstikke bedankt voor, ja. je, voor je info. Veel voor plezier even, in en, de haren. En, en uh, hou hem rustig. En hou hem recht. Ja. En Hart ook. Dankjewel. je eh, wel. Okay. Dag. Dank je wel. Ik weet niet eens hoe hij heet. Mark. Ma Dank Mark. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij studeerde international politics aan de Universiteit van Oxford. Dat u niet denkt dat onze hoofdgast van de straat is. Nee, nee. Sterker nog. Hij gaf daar drie jaar les in Europese geschiedenis. En dat lijkt ons prima reden om met hem over te praten. Over ons continentje. Onze hoofdgast van de... Van, van, God jezus Jan, dankjewel voor het. Echt, allemaal de halve krachten van een prachtige intro. Nou, het is, is niet echt te was niet echt best. Echt zo ontzettend Maar je kan je in. ook afvragen van wat er met mij aan de hand is, dat ik opeens niet meer aan mijn woorden ben. Nou, ik weet van. wat er met jou aan de hand Misschien heb ik wel een TIA bent. gekregen en je doet dus niks. <laughs> Zeker. Nou, in ieder geval onze hoofdgast van vandaag gaan we even over Europa praten. We en dat al is even. Albrecht. Je, je moet dit niet doen. Ik ben nu van mijn... Ik ben nu helemaal... Propos. Ja, ga jij maar. Begin <laughs> maar. Begin maar. Nee. Nou ja, goed. Je, ben, je zei het al, jij bent een, een, een, een rabiate eurofiel. Waarom? Nou ja, denk je dat, uh, dat je in deze wereld met het. Uh, we uh, ja, we Ik kom komen niet met de retorische vragen. Nou, sinds 1989 uh, zijn we terug in een, uh, een wereld in balance of power, systeem. Zeg maar, je hebt India, je hebt China, je hebt Amerika, je hebt Rusland een kleintje. En als je daar als Europe Europeanen een beetje mee wil doen, moet je niet uit elkaar laten spelen. Dat is bijvoorbeeld een goede reden. We hebben toch maar, juist sinds 1989 geen balance of power? Nee, ja, dat is een systeem waar, waar, waar er is geen, geen grote oorlogen. Nee, maar en twee krachten. En die, en, nee, nee, niet twee, meer. Dat is een, een stuk meer dan twee. Nee, er waren er twee. Er waren er twee. En voor nu is het een zootje. Precies. En een zootje is het heel gevaarlijk om, uh, om je uh, uit elkaar te laten drijven. Want er zijn gewoon een paar grote jongens. En die zijn allemaal groter dan die Europeanen apart. Maar we werken toch al samen in Europa? We werken op zich al samen. Maar ik heb bijvoorbeeld zoiets als de Russische Gazprom. Hè? Die is sinds Almunia, de, de, de, de commissaris, de eurocommissaris voor mededinging. Die pakt dat Gazprom nu aan. Dat Gazprom is typisch een bedrijf dat geen enkele moeite heeft... om met omkoperij en weet ik wat allemaal... Um, kleinere Europese landjes gewoon bij de sol te knijpen en af te knijpen. Hè? Op energiegebied. Daar kan je... Um, uh, als Europa iets aan doet. Er Zeker. zijn een aantal bedrijven zoals Shell of uh, Microsoft of Gazprom. Die zijn gewoon te groot om als Nederland aan te pakken. Heb je Europa voor nodig? Nee, maar we hebben geen politieke unie voor nodig. Gewoon een economische samenwerking. Uh, daar heb je trouwens gedeeltelijk uh, wel een politieke unie voor nodig. Om dat een beetje, beetje geloofwaardig af te dwingen. Dat je dat. Uh, speak softly and carry a big stick. Zo werkt het in de wereld. Ik weet niet of je wel eens uh, gezien hebt wat de Chinezen zo de laatste tijd aan defensie uitgeven. Dat is vele malen meer dan wat de Amerikanen doen. Dat is ook vele malen meer dan wat ze officieel Zeggen dat ze doen. Um, ik weet niet of je gezien hebt dat er vandaag uh, schijnverkiezingen waren in Wit-Rusland. Uh, ja, ja dat, Net dat, meer dan de helft van de mensen schijn opgekomen zijn. Ja, dat dus is geldig ook nog. En die, die meneer Lukashenko, die er al 18 jaar aan ja, de macht is, je die je gewoon de mensen je. op gruwelijke wijze onderdrukt. Doodstraf is daar gewoon nog helemaal. Wij hadden in de Bali hadden we, uh, toneelspelers die komen uh, begin oktober een toneelstuk bij ons doen uit Wit-Rusland met gevaar voor eigen leven. Als je die mensen interviewt, je weet niet wat je hoort. Dat is naast de grens van Polen. Dat wordt daar getolereerd. Waarom? Omdat Poetin achter deze Lukashenko staat. Ja. De wereld is niet een heel lieve speeltuin... Nee, met bloemetjes waar. en bijtjes. Nee. En dan gaan we dus uh, wat, uh, wat <coughs> Europese landjes bij elkaar doen. En dan zit landjes. China... Bij elkaar zijn wij de grootste economische macht ter wereld. Ja, maar we China, China, is... China scheidt echt niet in zijn broek... omdat wij met elkaar... Uh, en nog dat China in zijn broek scheidt. Maar wij hebben, toch geen, wij hebben toch helemaal geen Europees leger. Dus dat, dat, dat, dat doet toch niks? Ik kan me nog de, de wij olie kunnen, olie kunnen. herinneren. Wij kunnen, wij kunnen Hallo, mag, best... de, mag het Franse vliegtuig even bombarderen? Dat die Fransen zijn, krijgen lekker de pleuris. We kunnen daar nog best een hoop vooruit. En dan heb je dus een politieke unie van Nodig. Ja, dat, dat is, is het bedoel. beste argument wat je jezelf zelf geeft nu. Ja. Sorry, maar dat... Nou ja, maar dat is daar het beste argument voor. Ik denk dat, dat uh, een supermacht als China... waar ze, waar ze honderden miljarden uitgeven aan, aan bewapening... Die, die, die, die denkt niet van, oh god, ze, gaan, ze zijn nu één Europa. Nou, dat vind ik het best wel een beetje eng. Alleen maar op economisch gebied kan je natuurlijk wat, wat met die jongens hebben. Want ze hebben een afzetgebied nodig. Je, je voor zou die, voor veel meer kunnen trouwens ook dan de Europese Unie doet. Dus veel meer met één mond kunnen spreken. Maar uh, bijvoorbeeld uh, zoiets als met Libië... Daar hebben de Amerikanen uh, van alles aangedaan, maar de Unie ook hoor. Dat, zeg maar, de, die vliegtuigen die daar vlogen, die stegen allemaal op vanaf uh, Sicilië. Dat waren de Fransen en de. Zeker, dus dus maar daar, daar was de dus politieke Unie voor nodig. Dus, mm, nou, dat is maar de vraag of dat niet nodig is. Kijk, het is helemaal geen zwaar weer in de wereld op dit moment. Iedereen denkt dat het zwaar weer is, maar dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, um, we hebben het allemaal verschrikkelijk goed. En we gaan misschien, als het een beetje tegen zit, terug naar het uh, welvaartspeil van 2009 of zo. Dan ja, was een is een kutjaar. He, iedereen, u, u, u. Aan, ja, ja, dus het, uh, uh, het is helemaal Helemaal geen zwaar weer op dit moment in de wereld. En met mooi weer uh, zeil je lekker met z'n allen... een beetje dobbel je allemaal op je eigen bootje. Uh, als het zwaar weer wordt... en dat hele Europese vlootje wordt uh, met z'n allen uh, uh, op de kust gekwakt... omdat uh, er een grootmacht is die het even anders wil... dan is het anders. Is het, is het te besturen, Europa, vanuit uh, Brussel... Ik nou, bedoel, op... omdat we in nee, Nederland al heel log orgaan hebben van de overheid. En dat je dat nu over 500 miljoen mensen Bij moet. Maar Brussel doen. is geen logorgaan. In Brussel werken ongeveer net zoveel ambtenaren. als in een middelgrote Nederlandse stad. En dat is met een, en dus een bevolking van meer dan 500 miljoen. Dus het is geen logorgaan. Dat, nee, maar... dat is van dat. Van dat, uh, van dat ge... maar, maar. De wet worden er niet doorheen, doorheen geramd, toch? Het is absoluut een feit dat Brussel uh, uh, flink moet hervormen. Het is natuurlijk idioot dat uh, we niet eerst de instituties daar hervormd hebben en wel uitgebreid hebben. Dus ieder pestpokkenlandje Malta en weet ik wat hebben een commissaris. Er zijn veel te veel commissarissen, daar zijn helemaal geen werk voor. Um, het is veel te weinig transparant. Het Europarlement heeft veel te weinig te zeggen. Er moet voor alles gebeuren, inderdaad. Van alles. Maar uh, dat betekent niet dat Kim met het badwater moet weggooien. En dat een heel goed idee is om elkaar weer uh, op iedereen op zijn eigen rotsje terug te trekken. Dat was die, die grappige Nigel Farage. zeg zegt het goed? Ja, ja dat oh. uh, Farage, had je, had je, daar, uh, had je de balie? Dat ja. is niet helemaal je type, dus eigenlijk. Nou, ik heb. Uh, nou, nou, nee, dat is in zekere zin wel mijn type. Ik vind het altijd mooi dat er mensen zijn die uh, uh, door riemen en ruiten gaan. Die gewoon zeggen: um, uh, uh, dit vind ik. En die man wordt door iedereen met een nek aangekeken. He, die wordt um, uh, door iedereen. Uh, maar hij heeft natuurlijk een grotendeels goede punten... over het niet functioneren van de Unie. Als hij tegen Van Rompuy zegt... wie bent u eigenlijk dat, hier, dat u hier spreekt? U bent niet verkozen en wat, he, waarom bent u arrogant tegen mij? Dan neemt hij, en daar heb ik respect voor... neemt hij zijn taak als parlementariër gewoon serieus. He, dus um, uh, hij heeft ook wel een punt met een aantal van zijn kritiek op de Unie... Alleen, ik denk dat hij helemaal geen punt heeft met zijn nationalisme over moet het allemaal in ons eentje kunnen. Dat is een heiloze weg. Ik bedoel, je, je kan er ook helemaal niet naar terug. Het is ook ik bedoel, het terugkeren naar vroegere bestaan. Maar de tijd gaat vooruit. Hè? Dus um, maar het. Uh, een beetje algemeen argument. Maar ik vind het goed dat uh, die man zijn uh, kritiek gehoord wordt. En ik heb hem ook expres uitgehaald vlak voor de verkiezingen. Want in deze verkiezingen speelde Europa een rol. Uh, we doen in Nederland alsof dat allemaal maar koek en ei is. Uh, en wat ik persoonlijk vind... is dan ook nog wel weer het anders met wat ik, hoe ik in de balie programmeer natuurlijk. Maar Zeker. ik heb trouwens ook nog, ook nog wel respect voor zo'n vent. Die, maar die... Dat, die dat gewoon... Uh, gewoon uh, Daar heeft hij ongeloof veel weerstand moet overwinnen. Ja, ja, we, je jij die... zegt wel heel achterloos. Van ja, de, natuurlijk kunnen we niet terug, maar er is toch een heel groot aantal mensen wat denkt dat dat wel degelijk kan. Ja, dat, dat, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat denken, maar dat is um, uh, geen optie. We zullen, je kan wel uh, weer veranderen, maar dat is altijd vooruit veranderen. Je kan niet terug nee, naar de jaren ik, 50. Ik, ik, je je kan niet. in principe zeggen, voor joh moet je horen, het is allemaal leuk en aardig. Ik geloof niet in deze oplossing. Wij verstoppen ons hier in het kleine landje achter de polder eh, lekker achter de dijken en. Ja, dat, de rest dat, dat uit, maar... zou je kunnen zeggen. Het Is een beetje dom hoor, als je um, echt afhankelijk bent van export. Uh, en als je echt uh, aan de monding van een rivier ligt en, uh, dat is niet zo handig, maar goed er zijn kennelijk mensen die denken dat dat een goed idee is maar dat, dat... het is overigens ook nog eens een keer zo dat die uh, uh, miljarden die dan nu beloofd zijn om de euro of rente houden... die worden pas oproepbaar als je de euro afschaft. Het zijn garanties. Die hebben we helemaal niet uitgegeven. Het zijn garanties. Op het moment dat je de euro... met z'n allen bij het grof vuil zet... dan worden die garanties opeens inroepbaar. Dan gaat de meter echt lopen. Qua uh, kosten. Weet je Wat ik een beetje angstig vind... en uh, die, die uh, uh, Nigel... Uh, Ferret, Farage... Farage. Uh, dat is een soort uh, Asterix en Obelix in één... die in een heel klein dorpje vecht tegen de, tegen, tegen de Romeinse ja, soldaten. Eén dorpje hield moederstand. Want het probleem is namelijk, en dat vind ik het probleem... als je het Europarlement ziet. Hè? Een enorme hoeveelheid mensen. Ja, 99 procent die, die dweept ja, Jan, met het is, Europa. Het is geen enorme hoeveelheid mensen ten eerste. Dus Ik bedoel, het is echt... Als je het, nee, goed, als maar het, er zitten er 700 maar, in, geloof ik. Maar ik ben het... Helemaal met je eens dat veel te veel Europarlementariërs... Ze zweven met Europa. Die, die, dat dus, ook. Of ze zweven met Europa. Ze zijn allemaal believers. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Daarom ik is het goed gevaar. dat er zo'n Nigel Farage zit. Dus ja. daarom nodig ik hem ook uit. is daarom... dus ook de enige die, die, waar, de waar van, die ze af en toe zegt... Van, wat gebeurt hier En de wikker? andere Europarlementariërs... er zijn ook een hele hoop die, die, die überhaupt nooit verschijnen... want die zijn burgemeester in een of ander Zuid-Europese land... en die verschijnen überhaupt nooit. En de hele parlement samen is ook geen knip voor zijn neuswaard. Want stel je toch eens voor dat je als parlement... niet over je eigen vestigingsplaats gaat... Al die Europarlementariërs zeggen altijd: Ja, nee, ja, we moeten tussen Straatsburg en Brussel op. En in. Ja, vind ik ook heel erg. Maar dat ligt aan de verdragen. Maar dan ga je toch als parlement gewoon even met z'n allen zeggen: Jongens. Ja, misschien he, moet je als uh, parlement wel eens zeggen dat je het zo helemaal niet wilt. Dat je jezelf een wassen neus vindt. En dat ja, het ware bestuur is dus ergens en, anders. En, en dus zit. Dat, dat zou je misschien en en moeten dus doen. En dus dat je um, uh, uh, parlementen in de hele geschiedenis, of het nou het Amerikaanse parlement was. of het, het Engelse parlement, de charters he, die ze van de koningen afdwongen. Parlementen moeten, zich, uh, moeten zelf hun tanden laten zien om van de eerst te eisen dat ze rechten hebben. En dat zou het, het Europees parlement tegenover de commissie wel eens een keer mogen doen. En dat is dus precies het probleem wat ik net zeg. Het zijn zulke dwepers met Europa... dat ze gewoon accepteren dat er honderden miljoenen uh, geld weggesluist wordt om heen en weer te gaan uh, verhuizen en naar, naar Straatsburg en terug naar Brussel... om de Fransen tevreden te houden. Zeg je gewoon, flikker erop, nou, het is crisis, crisis, we moeten die poen ben, ben ik heel met je En? Is enkele er is reden geen meerderheid. Om de, uh, ben ik helemaal met je eens? Er is geen meerderheid om, maar, maar is waarom? geen enkele reden het om de Unie te, te gaffen. Nee, nee maar het geeft mij dus de reden om te denken... We moeten niet meer macht daar brengen. Kijk, hebben... Want als je zo ontzettend bureaucratisch bent... We dat hebben... je zegt, van we flikken gewoon honderden miljoenen weg... om een beetje heen en weer te gaan ja, rijden. Ja, ja. Dat dat je, dat ja, ja maar Jan, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je hebt in, um, uh, uh, in Nederland ook allerlei misstanden. Dat is geen reden om de Nederlandse staat af te schaffen. Ik bedoel, er gebeurt er zijn nee, allerlei dingen maar minder die, ver, macht. die allemaal verkeerd zijn... Met, die de overheid doet. Ik bedoel, er zijn woningbouwverenigingen... die zichzelf van alles toe-eigenen. Dat is niet een reden om meteen morgen alle woningbouwverenigingen te schrappen. weet je wel? Nee, is wel zo. Alleen, uh, ik heb het ook niet over dat, dat, dat we uit Europa moeten stappen... De ja, okay, de gulden, okay, okay, okay. Dat vind ik gelul. Dat vind ik een totale gelul. Uh, alleen meer macht naar iets sturen. Wat, wat zichzelf niet Maar dan zeg je toch eigenlijk: dan moet het dus eerst hervormd worden: in iets waar en ik wel, wel vertrouwen in kan worden. hebben. En als ik er vertrouwen in kan hebben, dan kan ik weer meer macht heen sturen. Want ik heb er vertrouwen in. Dat, dat, dat is dan, dan mij, toch? Maar dat, goed, dan heb dat je toch over een politieke unie. Ik heb het niet eens over politiek. Zoals het nu is. Terwijl het nu nee, nog ja, er politiek. Er is toch geen enkele andere manier om het zo te reorganiseren? Dat is wel Hoezo niet? Nou, je mensen zult... kunnen toch met elkaar gewoon een debat beginnen... over moeten we nou gaan verhuizen? En als de meerderheid zegt, nee, nou, dan heb je een democratisch besluit... en dan zeg, verkoop je die troepen in Straatsburg en, en je bestelt al die verhuishouders af. Ja, het is toch, maar de democratie is best makkelijk. Alleen je moet de wil hebben. En die is er niet. En die Waarom? ontbreekt veel vaak. Omdat ze wepen met de Europa. En, ja. en dit is een onderdeel van Europa. Nou ja, ik weet niet of, of dat de enige reden is. Het weven erop. Ik denk dat heel veel van die mensen, zoals meneer Schulz ook hebben kunnen zien... gewoon niet weten wat ze daar in feite aan zitten te doen. Dus um, die zijn heel erg onder de indruk van hun salaris... en over het feit dat ze daar lekker uh, mogen uh, rondtouren met z'n allen. En, en net zoals heel veel andere mensen op plekken... waar ze even enigszins boven hun theewater zijn... gewoon een beetje te veel sociaal gestegen... tegen die tijd allang vergeten wat ze daar in vredesnaam eigenlijk zitten te doen. Maar wat ze daar zitten te doen is parlementariër zijn voor de Europese bevolking. In plaats van... Uh, voor zichzelf daar een beetje leuk reizend. En een eh, eh, commissie hier e, maar dat, je, daar. dat komt toch ook omdat je van binnen ook wel weet dat je uiteindelijk toch geen reden te vertellen hebt. Ja. ja, maar dat zou je als parlement natuurlijk moeten veranderen. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Ja. Maar wacht even, niks te vertellen daar. Ja. Zij Zij hebben, het, ze krijgen steeds meer te vertellen. Elke dag wordt nou, er fijn... macht overgegeven, op die kant ja Jawel, de... maar niet naar het parlement. En het zou dus fijn zijn als je een instituut had als een parlement zoals we het hier hebben, wat dus overal over gaat. Maar in ieder geval democratisch gekozen is. Je, Beter maar, dan... Zou dat fijn zijn? Maar dat mechanisme, ja. of ze dwepen met Europa... dat mechanisme van... Um, uh, ik ben, ik ben uh, uh, nu bestuurder van een van de onderwijsinstellingen... in het oost -Lands, en dan nou ga ik voor 45.000 euro ga ik een skybox nemen. Die mensen weten ook totaal niet meer waar ze daar eigenlijk zitten. Nou, voor die 45.000 euro moeten ze schoolkrijtjes kopen. Maar uh, dat, dat zie je dus overal. Wil ik maar zeggen. Of, dus, dus of het alleen maar ligt aan het dwepen met Europa. Het ligt ook gewoon aan je taak niet doen. He, meer mensen moeten gewoon doen waarvoor ze aangesteld zijn. Namelijk als je een onderwijsinstelling runt, moet je niet in skybox zitten rondlummelen. En als je een europarlementariër bent, moet je de rechten van het parlement uh, bevechten. Er wordt nu gesproken over dat binnen drie of vier jaar de euro gaat vallen, maar daar geloof je ook niet dan? Nou ja, euh, ik, laat ik het zo zeggen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, maar ik hoop het ook heel erg niet. Want ik, dan zijn we allemaal arm. Ja, en dan valt die Unie ook gelijk in, in ja, duizenden. Dat natuurlijk. zou ook nog kunnen, dat weet ik niet. Het een zit natuurlijk niet helemaal aan het ander vastgespijkerd. Maar, maar het ergste is gewoon dat we, dat we als die munt faalt... Uh, ja, daar zitten... Wat dacht je? dat Die pensioenfondsen, hoe die eruit zien? Dat zijn in euro's, hoor. En dus de, de hele structuur van ons uh, uh, monetaire stelsel gaat dan onderuit. Ja, ik weet niet of men wel eens nagedacht heeft over wat er... Ik ben historicus, hè, maar wat er in Duitsland gebeurde... met de hyperinflatie tussen de wereldoorlogen en zo... dat zijn gewoon hele enge scenario's. Dat zijn hele enge dingen. En dan heb ik het dus over wat, dat we ons nu niet in, in, in, in woest water bevinden. Hè, dat het nu allemaal wel meevalt. Maar het kan, met een paar stappen, kan je op een niveau aanbeland zijn... waar het echt werkelijke, werkelijke crisis is. En, dan, en van crisis komt oorlog, of van oorlog komt crisis. Maar dat is zojuist dus die bestuurlijke uh, uh, zeg maar, uh, elite die dat in handen heeft... Hè? die euro, de, die falen of niet? Absoluut. De bestuurlijke elite heeft het op het Europese continent op allerlei manieren de laatste jaren ontzettend laten afweten. De banken, dus bestuurlijke elite. De Zeker, bestuurlijke elite van die, de Unie, absoluut. Maar de nationale hebben, regeringen, trouwens heel erg, die hebben altijd de schuld gegeven aan Brussel, terwijl ze zelf daar zaten te bekoppen gestoven, wat ze in hun eigen parlement niet waar wilden hebben. Dus de nationale regeringen hebben daar heel erg aan meegedaan. Nee, die hebben het absoluut En al zitten. die mensen zitten allemaal nog op, de, op die stoelen. En nu wordt er opeens geroepen, ja, als de euro weggaat, dan gaat het licht uit. Waarom hebben, ze dan, waarom hebben ze dan die spelregels die hebben verzonnen en niet uh, uitgevoerd? Waarom hebben ze dan niet gekeken of Griekenland ja, de boel ja. aan het oplichten was? Ja, ja. ja, zalm had al gezegd dat Italië niet in de Unie mocht. Toen nou. heeft hij he, perfide zalm. Um, uh, daar heeft hij af, af, eraf gesproken gewoon god, gelijk in het gehad. In, in, in, niet in de Unie, maar in de euro. He, moest. Ja, precies. Um, uh, maar we zijn er beter, al massen ingenaamd en nu wordt er met oorlog ge gedweekt. Aan de andere kant hebben de... Nou, met oorlog... Nou, ja, maar, ja, van, ik heb vaak hier ook een econoom met, gehad ja. die zegt van... Jongens, ja, de ene Europa moet, want anders gaan we weer knokken. Ik ja, joh, Nou, je kan natuurlijk heel lang doorgaan met zoete broodjes bakken. En op een gegeven moment is het echt mis. Dat kan ook in één zaal. Dat is niet raar. Uh, het is een beetje zo. Als, langer... als de dreiging van oorlog dusdanig groot en angstig was, waarom hebben ze dan de boel verkloot in tien jaar? Nou, omdat ik, dat soort dingen, ik al die tijd dachten dat die dreiging niet groot was. Ze hebben zo'n zwakke jaren lang. Absoluut. Ze ja. hebben ook de bevolking nooit goed uit. Kijk, als je mensen hun munt afneemt, dat is een van de zekerste dingen die je hebt. Hè. Je hebt het iedere dag in je zak en je weet hoe die voelt, weet hoe die eruit ziet. Dat zijn zekerheden, die moet je niet zomaar van de ene dag op de andere. Dat is met een veel te grote schok gegaan. En daar is allemaal kritiek op te leveren. Dat is allemaal geen reden om nu het kind met het badwater weg te gooien. Dus ja, het is verkeerd. Uh, aangezwengeld. Het mechanisme is niet goed in elkaar gestoken. We moeten nu, terwijl de storm opsteekt, moeten we de zeilen anders zetten. En, en, maar dat is geen reden om het maar allemaal weg te flikkeren. Zo zo okay, Juri, we komen straks bij je terug. Eh, Echte Jannen eh, straks een tweede uur. We gaan nu eerst eventjes naar het nieuws van één uur eh, hier eh, bij Echte Jannen. Tot zo, tot straks. Tot doei, doei. Met ja. Juri Albrecht. Ja, joh, Die komt ook nog. Ja. Nou, daar.